In Woerden en Utrecht zijn een paar wijken getroffen door een stroomstoring. De storing is inmiddels voorbij. Volgens energieleverancier Steding viel de elektriciteit in de Utrechtse wijken Hooggraven en Lunetten rond 9 uur vanavond uit door een kabelbreuk. 12.000 huishoudens zaten in het donker. In Woerden zaten in de wijken Snel en Polanen zo'n 2200 klanten zonder stroom. De nieuwe directeur van het Centraal Planbureau wordt Laura van Geest. Dat hebben bronnen bevestigd aan de NOS. Geest is nu nog directeur Rijksbegroting op het ministerie van Financiën. Ze is de opvolger van Koen Teulings. Die was zeven jaar CPB-directeur. Het CPB analyseert gevraagd en ongevraagd de gevolgen van nieuw beleid voor de economie. Politieke partijen en regeringen zien zo'n analyse als een belangrijk element... voor het bepalen van de begroting en eventuele bezuinigingen. De twee broers die bommen lieten ontploffen bij de Marathon van Boston... waren onderweg naar New York om ook daar bommen op Times Square te laten ontploffen.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 Casa Luna. Frank Dumas. Misschien weet u het. Uh, sinds enige tijd ben ik betrokken bij Alp Duzès. Du uh, alle ruim 8000 fietsers halen geld op voor het goede doel... de bestrijding van de ziekte kanker. Dat is niet vrijblijvend. Uh, van alle deelnemers wordt verlangd dat ze minimaal 2500 euro ophalen. Dat klinkt als een berg geld, maar het lukt verreweg de meeste moeiteloos. De Franse horeca op en rond de Alp d'Ues verdient fors aan het evenement. En onlangs hadden ze besloten dat ze iets terug moesten doen. De ondernemers gingen met de pet rond en kwamen trots de opbrengst melden. 2500 euro hadden ze opgehaald. Ik bedoel maar, de geefcultuur van het ene land is niet die van het andere land. We hebben goede doelen meer dan nooit nodig. De overheid trekt zich terug. En met name culturele instellingen moeten steeds vaker de markt op. En daar valt steeds minder te halen. Vandaag kwamen de cijfers naar buiten. Tweejaarlijks onderzoek Geven in Nederland. Een product van de vakgroep van... Onze gast van vandaag, die een hele spannende dag achter de rug had. Want vandaag, eh, op de dag van de filantropie... aanvaardde hij de leerstoel aan de Vrije Universiteit. En vanaf nu is René Bekkers bijzonder hoogleraar... sociale aspecten van pro-sociaal gedrag. René Bekkers, welkom. Dank je. Dat mag je eens uitleggen. Eh, de hoogleraar, bijzonder hoogleraar sociale aspecten van pro-sociaal gedrag. Wat is dat in hemelsnaam? Jij zegt het. Ja. Nou, pro-sociaal gedrag is heel simpel. Jij doet iets voor een ander waar een ander iets aan heeft. Wat staat pro sociaal aan? Nou, uh, kijk, sociaal is dat het iets te maken heeft met mensen, iets tussen mensen. En dan kan het antisociaal zijn tegen de ander of pro sociaal zijn voor de ander. Oh zo. Het is gewoon pro als. Oké. Okay, yep. Zo simpel is het. We hebben pro sociaal gevonden. Precies. Nou, en dan kunnen we er allerlei aspecten aan vinden. En we kunnen bijvoorbeeld in de hersenen gaan kijken, neurologische aspecten, of we kunnen Kijken naar wat mensen ervoor betalen. Economische aspecten. En we kunnen kijken naar sociale aspecten. Dus dan willen we weten wat het uitmaakt. Dat bijvoorbeeld ik wat geef aan jou. Terwijl er iemand anders bij staat die dat kan zien. Maakt dat nou uit? Ja, dat maakt uit. Ja? Ja, wat? zeker. Dat maakt mij gelukkiger? Nee, dat maakt dat ik wat makkelijker wat aan jou geef. Dus als ik mij bekeken weet. Dan geef ik makkelijker. Aha. Dus anonieme gevers, dat is een uitstervend soort of een zeldzaam soort? Nou is het nou uitstervend, het wordt wel wat minder. Want het is ook wel zo dat uh, steeds meer van die trucs die er zijn... om mensen aan het geven te krijgen, die beginnen de goede doelenorganisaties te snappen. En die gaan ze dan natuurlijk ook wel gebruiken. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over dat hele fenomeen van het geven... en het waarom ook vooral, van waarom doen we dat? Um, om even die zijstap te pakken die jij net zelf uh, uh, uh, aantipte. Uh, wat er in die hersenen gebeurt. Is, is daar iets over bekend eigenlijk? Wat, wat geven doet met, met je hersenen? Ja, kijk de, de neurologen die zetten steeds meer mensen in scanners. Om te kijken wat er gebeurt in hun hersenen als ze iets doen. Als ze een ingewikkelde puzzel oplossen. Of als ze nadenken over een fantasiebeest dat niet bestaat. Kun je gewoon gaan kijken welke hersengebieden actief zijn. En je kunt patiënten met een afwijking in de scanner leggen... om te kijken wat er gebeurt in hun hersenen... als ze een bepaalde hersenbeschadiging hebben. Welke functies kunnen ze dan niet meer uitoefenen? Nou, er zijn nu ook neurologen die gaan kijken naar de neuroeconomie. Wat gebeurt er in onze hersenen als wij financiële beslissingen maken? Bijvoorbeeld als we iets investeren dat een risico heeft. Of als we iets weggeven aan een goed doel. Dat kan je ook bekijken. En dan blijkt dat, heel grappig... De hersengebieden die te maken hebben met plezier... met het genotsgevoel, dat ook actief is als je iets lekkers eet... of als je op een andere manier plezier hebt... die zijn ook extra actief op het moment dat mensen iets weggeven aan een ander. En vooral, en dat is helemaal fascinerend, als ze dat vrijwillig doen. Een heel grappig experiment. Eh, onderzoekers die, die gaven mensen eerst geld... en in de ene conditie konden mensen dat weggeven uit zichzelf... en in de andere conditie werd het geld gedeeltelijk weer van hen afgepakt... en werd het aan het goede doel gegeven, wat ze zelf ook een goed doel vonden. En dan kun je dus kijken naar waar mensen het meest blij van worden... in de hersenen. Nou, mensen werden het er meest blij van... op het moment dat ze vrijwillig gaven aan het goede doel. Maar wat bedoel je met afgepakt en aan een goed doel... wat ze zelf gekozen hadden uh, doorgegeven? Ja. Maar wat bedoel je ermee? Hoe ziet dat eruit? Nou, je, in dat experiment kregen de mensen 10 dollar... En uh, nou ja, dan kan je zeggen van uh, kies nu maar een goed doel wat jij goed vindt. En dan komt de experimentleider en die zegt... Uh, ik ga nu twee dollar van je afpakken en dan geef ik aan het goede doel. Nou ah ja, dat is oké. toch leuk hè, voor het goede doel. Nou, daar worden mensen blij van. Maar een stuk minder blij dan wanneer ze het helemaal zelf kunnen bepalen. Ja, dan geven ze misschien ook wel twee dollar... en dan kun je bij dezelfde twee dollar kijken hoe blij mensen zijn. Als je in dit onderwerp duikt, dan kom je al heel snel op de kreet, het woord altruïsme. Um, laten we het woord altruïsme eens even centraal nemen. Wat is altruïsme eigenlijk precies? Nou, altruïsme kun je definiëren in termen van gedrag en in, te, in termen van motivatie. In het gedrag kan het betekenen ja, dat ik wat weggeef, dat, het, dat wat mij wat kost. Dus het moet wel een offer zijn. Dat is een, een heel bekende definitie van altruïsme. En dat is weer net iets anders dan de motivatie altruïsme... Dat betekent, ik geef jou wat omdat ik hoop dat jij daar blij van wordt. En niet omdat ik daar blij van word. Ja. Dus als ik in de hersenen van mijzelf, als ik geef, activiteit zou zien in het genotcentrum. Ja, dan is dat leuk voor mij. Maar nog niet per se leuk voor jou. En als ik dan weet dat ook dat eigen plezier, dat geefplezier, de motivatie is om te geven. Ja, dan zouden we dus zeggen, dat is niet altruïstisch. Dat is in feite egoïstisch. Dus twee, twee, twee uh, definities eigenlijk zou je kunnen zeggen... opofferingsgezindheid is er één van. Ik, ik maak mezelf even iets kleiner, uh, zodat jij wat krijgt van mij. Andere uh, op, optie twee is, uh, het is bedoeld... ik geef jou iets omdat ik hoop dat jij er blij van wordt. Dus ik leg, ik leg het bij jou neer. Precies, ja. En is dat, dat eigenlijk de meest zuivere uh, definitie van altruïsme? Ik denk het wel, ja. En dat is ook de meest moeilijke. Want hoe kan ik nou zien dat jij geeft... omdat jij hoopt dat ik er blij van word? Nou, ja, bijna niet dus. Nee. En het is ook heel moeilijk uit te sluiten... dat mensen geven om een, om een nou ja... niet helemaal zuiver, altruïstische reden. Want er zit altijd iets leuks bij voor jezelf. Je, je weet het, dat jij geeft. Bestaat onbaatzuchtigheid eigenlijk? Nou ja, dat ligt er dus maar een beetje aan hoe je het defineert. Maar als je het zo, zo extreem definieert als van je mag helemaal niks zelf aan hebben... ja, nee, dan denk ik niet, want... Op het moment dat je weet dat je geeft, dan, dan moet je wel een heel vreemd persoon zijn. Wil je daar niet iets van lol aan beleven, intern, psychologisch gezien. Dus als je er zo naar kijkt uh, en je trekt het in het extreem, altruïsme bestaat niet. Zeg ik dan iets geks? Nee, dan zeg je eigenlijk helemaal niet iets geks. Maar dat is ook niet zo interessant eigenlijk, vind ik. Want het is veel interessanter om te kijken, wanneer geven mensen nu wel uit een altruïstisch motief. We gaan het zo over hebben als je het goed vindt. Maar even, ja, even, even nog even naar nee, nee, nee, die puzzel die we nu aan het uh, ontwarren zijn. Um, namelijk het, het allereerste begin zeg maar, van dat geven. Dat, dat zit hem in, in iets in die hersenen wat zegt ik ga dat gewoon doen. Nee, die hersenen die lichten op op het moment dat wij iets doen. Ja, onze hersenen zijn altijd actief natuurlijk. Dus kijk, het is heel, heel fascinerend. De, al, dat, al die hersenactiviteiten. Mensen worden daar heel snel door overtuigd. Door zo'n plaatje. Dan denken ze, ja, dat is exact, dat is medisch, dat heeft iets met, met apparaten te maken. Maar ja, eh, natuurlijk zijn hersenen actief. En, en misschien waren wel net iets andere hersengebieden actief geweest. Wat vind jij zo fascinerend aan het hele begrip altruïsme? De, de spanning die er zit tussen de morele opdracht om iets voor een ander te doen... en het plezier dat je eraan ontleent, dat is, dat is nou net het interessante... Dat, daar zit iets in onze cultuur waardoor wij zeggen... Je, je mag er eigenlijk niet te veel plezier aan hebben. Ja, ik zit even aan te denken, ja? ja. Nee, wat even die morele opdracht. Want die morele opdracht gaat eigenlijk over de buitenwereld. Dat gaat over de maatschappelijke, de zaakjes, druk. Toch? N niet per se. Die, die maatschappelijke druk is er natuurlijk. Want mor moraliteit, uh, onze normen die, die we hebben... Ja, die, die worden sociaal gedeeld, sociaal overgedragen. Die, die delen we met elkaar. Maar die hebben we ook intern. En dat vind ik eigenlijk het meest interessante. Zelfs als andere mensen niet kunnen zien dat je geeft. Je eigen persoonlijke moraliteit. Precies. Die, die, Oké, okay. Goed, laten we even de stap over de oceaan maken. Want ja. heel vaak wordt gedacht dat filantropie uh, eigenlijk... Uh, toch vooral een Amerikaanse uitvinding is. Een maatschappij waar moraliteit een grote rol speelt. Waar het, het christendom ook heel erg uh, een grote rol speelt. Um, is dat waar of is dat niet waar dat daar vandaan komt? Nee, eigenlijk komt filantropie uit Europa. Ik geef altijd het voorbeeld van Wall Street. Heel veel mensen weten niet dat Wall Street oorspronkelijk de Walstraat heette. En ja, waar nu dus het kapitalisme het epicentrum is... Um, ja, dat is door Nederlanders neergezet. En de Walstraat was oorspronkelijk een, verdediging, een verdedigingswal... tegen bedreigingen van buitenaf. En dat waren de Indianen, en de Zweden en de Engelsen. Die ook graag die haven wilden controleren. Nou, onze, de Zweden, uh, ik wist eens dat de Zweden actief waren daar. Nou ja, 1652, die tijd moet je aan denken. En toen was Amerika natuurlijk nog grotendeels niet ontdekt. En uh, de, de kust waar uh, New York nu ligt, dat was een heel belangrijke toegangsweg. Uh, nou, de Nederlanders hadden daar Nieuw-Amsterdam... en Peter Stuyvesant was uh, daar de gezagvoerder... Uh, vroeger van de sigaretten, dat, uh, dat, dat weet ik nog van, uh, van vroeger. Ik geloof dat het niet meer bestaat, maar. Um, ja, die had eigenlijk geen machtsmiddel om tegen de inwoners van Nieuw-Amsterdam te zeggen: van uh, we moeten met z'n allen belasting heffen om de stad te beschermen. Die, die, ja, die samenleving was er niet. Hij had ook geen machtsmiddel om dat af te dwingen. Maar uh, het enige wat hij kon doen was. De stad rondgaan en bij de meest vermogende kooplui van Nieuw-Amsterdam. dat waren vaak slavendrijvers en suikerhandelaars. en allerlei roverstypes ook. <laughs> zeg een fris zootje bij elkaar zouden horen. Het was, ja, het was een heel bijzondere samenleving. Een soort uh, Amsterdam af alle letteren. Uh, die, uh, ja, uh, die ging rond door de stad. en uh, haalde letterlijk geld en stenen op. om die wal te bouwen. En dat lukte ook. En dat lukte ook, ja. En daarom heet Wall Street. Wall Street. Ja, oh, wat, een grappig, wat een grappig verhaal. Maar goed, dat, dat, je bedoelt maar te zeggen, dat was een vorm van, van uh, nou, vrijgevigheid. Met een duidelijk eigenbelang. Ik wou eens zeggen, maar precies, het eigenbelang was ook helder. Anders werden ze namelijk uitgemoord door de Indianen, de Zweden niet te vergeten en de Engelsen. Nou, niet zozeer uitgemoord, maar beroofd. Ja. We okay. dus moeten het niet al te ernstig maken, maar de, de broerderijen die aan de rand van de stad lagen, die werden regelmatig geplunderd. Boerderijen, New York. Alleen dat beeld al trouwens. Ja, leuk. Hè? Ja, ja, ja, goed. Dus daar, daar zie je in ieder geval een kern van dat oude filantropie uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, eigenlijk meer. Ik wil zeggen altruïsme, maar het altruïsme is eigenlijk de filantropie vooral. Ja. Um, en en dat, dat andere woord wat ik nu ook kan pakken, filantropie. Uh, waar komt dat eigenlijk vandaan? Filantropie komt uit het Grieks. Filantropia betekent letterlijk liefde voor de mens of liefde voor de mensheid. Ja. Dat is een soort algemene betrokkenheid bij de samenleving als geheel. Dat spreekt eruit. Het is niet zozeer dat ik iemand anders help... en dat ik daar ook weer iets voor terug kan krijgen, bijvoorbeeld. Maar ook net in dat voorbeeld van, van, de, van de Walstraat zie je dus... we doen iets met z'n allen, waar als, ja, als je het in je eentje zou moeten betalen... dan zou het niet te betalen zijn... Maar uh, je investeert met z'n allen een klein beetje. En daar zie je natuurlijk ook al de kern van waarom we überhaupt een overheid hebben. En daar komen we dan misschien straks nog wel op. Het, het verband tussen uh, geefgedrag, filantropie en de overheid. Nou nee, nee en zo. Tik, tik maar door die bal. Ja? Ja, nee, okay. tik maar door. Nou ja, in de tijd van Nieuw-Amsterdam was er geen, geen krachtige centrale overheid... die allerlei dingen voor de burgers regelde. Dat hebben we nu wel... En nu heeft de overheid wat minder te besteden. En ik zal niet zeggen dat we teruggaan naar de tijd van Peter Stuyvesant. Maar ja, de maar overheid. Er zijn weinig gaat... Indianen hier trouwens. Nee. <laughs> de overheid zegt wel tegen de cultuursector. Ja, we gaan er 200 miljoen afhalen. Zeiden ze een paar jaar geleden. En nu heeft minister Ploemen gezegd. We gaan er 1 miljard van de ontwikkelingssamenwerking afhalen. Dus dan komt toch de vraag. Ja, als de overheid dat niet meer betaalt. gaan mensen dan misschien zelf wat meer betalen of bijdragen of geven. Ja, nou kwam er, vandaag kwamen vandaag die cijfers naar buiten. Ja. De, de tweejaarlijkse monitor waarin gekeken wordt... Uh, hoe dat zit met die vrijgevigheid. En dan blijkt inderdaad, wat jij straks ook al zei... Dat, dat er toch behoorlijk minder gegeven wordt. Ja. Nou ja, crisis. Uh, we hadden misschien al eerder gedacht dat het, uh, het geven zou afnemen. Veel mensen dachten dat. Um, nou, helemaal historisch gezien zien wij een heel belangrijk verband tussen het geefgedrag en, en de hoogte van, van uh, vermogens... die mensen achter de hand hebben. Dus, uh, en dan gaat het vooral over het uh, financiële gevoel van zekerheid. Dus, crisis kun je op heel veel manieren uh, bekijken. En mensen denken natuurlijk als eerste aan uh, bedrijven... die uh, mensen moeten ontslaan en uh, nou ja, tegenvallende beurskoersen. Wat wij uh, uit de, de lange termijn zien, is dat... Voor het geefverdrag is vooral belangrijk wat, er, ja, wat mensen aan vermogen achter de hand hebben. En niet zozeer wat de korte termijn inkomens... Uh, maar dat is, gek. is want uh, de werkloosheid neemt wel zwaar flink toe. Uh, maar gemiddeld genomen sparen we ons helemaal kleurenblind op dit moment. Dus de vermogens die mensen nu achter de hand hebben... die, die, uh, die zijn aardige uh, grote hoogtes weer aan het bereiken, toch? Ja, maar dat is een, een, ja, dat is een passief vermogen. Dat houden we achter de hand. Uh, omdat we ons financieel onzeker voelen. En tegelijkertijd is ook een heel belangrijke factor de, de hoogte van uh, de waarde van de onroerend goederen in Nederland. Dus alle huizen gaan een stuk minder goed mee. Precies. Ja, ja goed. De, de daling blijkt uit die monitor. Um, er zijn trouwens cijfers over 2011. Dus het... Ja, dus nu is het allemaal alweer nog erger geworden. En dat zien we dan nou volgend jaar weer. Ja, is het, is het zo nog erg geworden? De goede doelen hebben een half miljard minder euro ontvangen. Dat is, dat is zeg maar het verhaal. Jouw vakgroep heeft dat uitgezocht. Ja. Nou, ja. Is dat veel? Een half miljard minder. Dus dan blijft er 4,25, althans nogmaals 2011. 4 en een kwart miljard blijft er over. Nog steeds een kolossaal hoog bedrag. Ja, vind je? Ja, toch? Nou, ja, natuurlijk. Het uh, is niet erg om het op je bankrekening te hebben. Dat bedoel ik. Maar Mag ook voor een dagje trouwens. Uh, ja, oké, okay, dat is ook leuk. Maar ja, ik vergelijk het ook altijd met wat we uitgeven aan andere dingen. Dus we geven geld aan goede doelen en daar voelen we ons heel, heel prima over. En dat is ook leuk om, om, om daar iets uh, moois mee te doen. Maar uh, hoeveel is dat nou eigenlijk? Ja, uh, wat we uitgeven aan huisdieren of aan brood en beschuit is meer. En nou ja, nu ben ik vandaag hoogleraar uh, filantropie geworden. Maar we hebben in Nederland geen hoogleraar brood en beschuitconsumptie... Of Uitgaven aan huisdieren. Nee. Omdat ze dat, dat we gewoon totaal onbelangrijk vinden. En dit vinden we nou toevallig wel heel belangrijk. Maar ja. wat, wat zegt eh, vrijgevigheid over een samenleving? Ja, ik denk dat het. Je kan het op heel, heel veel manieren bekijken. Maar eh, een van de dingen die het zegt. is dat mensen voor elkaar willen zorgen. En ondanks dat we in Nederland. dus best veel belasting betalen. Je noemde net al het voorbeeld van Amerika. Mensen kijken naar Amerika met het idee. Nou. Dat is een, een filantropische cultuur met, uh, met een, een kleine overheid. waar mensen heel veel vrijwillig nog geven en uh, tijd besteden. En maatschappelijk initiatief. Nou, Nederland is een heel mooi land, omdat wij en die overheid hebben. en ook die filantropie. Ja, en toch is dat inderdaad. Een wonderlijk, om dat vergelijk maar even door te trekken. Want. Um in Amerika is een succesvolle zakenman richt een foundation op. Uh, de Bill uh, en Melissa uh, uh, Foundation. Melinda. Belinda. Uh, uh, Melinda. Foundation. Melinda. Ja. Ik <laughs> Derde keer is het goed. Ja. Uh, geeft ontzettend veel geld aan goede doelen. Uh, in Nederland is dat eigenlijk behoorlijk ik even een dan. wil van de oprichters Tom van TomTom heeft dat gedaan... met de Turing Foundation uh, toen hij zijn aandelen Tom, Tom verzilverde. Maar dat is wel een grote uitzondering in Nederland... Nou ja, en zelfs uh, de, die meneer van Tom Tom, die wil liever niet met zijn foto en zijn naam in de krant. Pieter Gele. Ja, die ja. Het is best. Nou, gaan zoeken. Joh, is het... Het, is, het is moeilijk om de man uh, op de foto te vinden. En die foto's zijn allemaal jaren oud. Is er verschil als het om vrijgevig gaat, vrijgevigheid gaat tussen, uh, als je naar Nederland kijkt, het Protestantse Noorden en het Katholieke Zuiden? Ja, absoluut. Ik kom zelf uit het uh, Katholieke Zuiden. Ach. Ja. En uh, nou ja, ik, ik wil niet mijn uh, mede-provinciegenoten afbranden of zo, maar... Uh, en dan komt hij. Ja, als je een plaatje maakt van Nederland, dan zie je dat gemiddeld genomen... de lagere bedragen aan goede doelen worden gegeven in het katholieke zuiden. Brabant, Limburg. Beduidend minder? Beduidend minder, ja. Waar komt dat door? Nou, één ding is, denk ik, de organisatie van de kerk. Kijk, de, de kerken zijn ook een belangrijke factor in, het, uh, in de filantropie. Dus mensen geven minder aan de katholieke kerk... dan aan protestante kerken. Dat is één. En twee is dat... Ja, maar dat... waarom? Ik bedoel, die, die, beide kerken uh, vragen aan, uh, aan de gelovigen geld. Eén keer per week. En, en als het ene is, kan nog wat meer. Ja. Maar als je nou kijkt naar hoe de organisatie van de kerk in elkaar zit... Uh, de, de katholieke kerk is een heel hiërarchische structuur waarbij jou verteld wordt wat je moet doen. En in de protestantse kerk heb je altijd ook nog iets te zeggen van onderaf. Misschien niet altijd heel erg veel, maar er is een structuur waarbij je een ouderling kan worden en ook een invloed kan hebben. Maar is dat even om terug te komen op wat je straks zei: dan het verschil tussen vrijwillig iets geven uh, of gedwongen iets geven? Ja, nou, dat zit er wel uh, een beetje in. Ja. Als, je, als je er zelf invloed op uit kunt oefenen, dan. dan is dat prettig voor mensen, dan levert dat meer geefplezier op. Dat betekent dat dus, dus ook België en Frankrijk minder vrijgevig is? Dat is ook zo. Ja, klopt. Ja, dat is, dat is mijn indruk uit de cijfers... die helaas niet helemaal vergelijkbaar zijn met die van ons. Waarom niet? Nou, kijk, um, wij zijn heel blij met de, de overheid die uh, ons onderzoek betaalt. Wat misschien ook weer een beetje vreemd is, maar... Uh, in, uh, in België en Frankrijk is er niet een overheid die zegt... Uh, nou, gaat u maar eens uitzoeken uh, mensen in de universiteit in Brussel of in uh, Parijs... wat er wordt gegeven. Daar, is, uh, daar zijn eigenlijk niet zulke goede betrouwbare cijfers over het gegeven gedronken. Maar de goede doelen zelf willen dat toch wel weten in die landen? Ja, ja, klopt. Maar die, die zijn er ook wat minder... En uh, je moet jezelf als uh, goede doelensector natuurlijk eerst goed organiseren... wil je dat allemaal boven tafel krijgen op een georganiseerde manier. En Afrika, hoe zit het daar? Ja, oh, dat is ook een hele interessante. Dat zouden we eigenlijk ook wel eens goed uh, uitgezocht willen hebben. Er is één is onderzoek dat over heel veel landen in de hele wereld... een heel klein oppervlakkig beeld weet te geven... van hoeveel procent van de bevolking daar geeft... En het is niet zo dat mensen in Afrika helemaal niet geven of zo. En nou ja, als er een nationale ramp is in Zaire of in Kenia... Dan, dan worden daar ook fondsenwervingsacties georganiseerd... die ook soms heel erg succesvol zijn. En laten we ook niet vergeten dat een aantal Afrikaanse landen... het bijzonder goed doen ook, hoor. Dat... Ja, nou dat, natuurlijk, de grote groeipercentages in de wereldeconomie... zitten nu in Afrika en in Brazilië, geloof ik. Ja. ja. Inderdaad. Ja. Maar geen echte geefcultuur? Grosse mode, even los van rampen... Nou, die geefcultuur is daar natuurlijk anders. En de, de stamverbanden die daar zijn... die leiden veel meer tot betrokkenheid bij mensen van je eigen etnische groep. Maar dat betekent dat de stap buiten die groep dan lastig is? Ja, maar daar kun je ook wel weer een mouw aan passen. Als je vooral fondsen werft die weer bestemd zijn voor groepsgenoten... dan kun je daar toch iets zinnigs mee doen. En islamitische landen, hoe zit het daarmee? Ja, dat zouden we nou eigenlijk ook wel eens heel goed willen weten... Uh, in Nederland hebben we dat wel uh, geprobeerd uit te zoeken... door ook onder islamitische Nederlanders uh, te vragen. Van... Want die geven zich significant minder? Significant, want een mooi woord. Ja, uh, nee. nee, helemaal niet. Uh, als we daarnaar kijken, dan, dan wordt er veel gegeven... door uh, Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Ja. Oké, okay, nee, het was niet een grapje. Ik dacht echt serieus dat er veel minder gaven. werden. Je ziet wel dat er andere bestemmingen zijn... Dus net als dat de, de, de, meest, de, de meest religieuze Nederlanders uh, van Nederlandse herkomst... vooral aan de kerk geven, zie je dat onder moslims ook. Uh, zij geven een veel groter gedeelte van hun giften... bestemmen ze ook weer voor de moskee. Dus uh, ja, goed. Dat, uh, en ja, je moet ook niet vergeten dat uh, een van de vijf uh, zuilen van de islam... is de zakkaat. Je, dat, dat is een verplichting. Je kan eigenlijk niet een goed moslim zijn zonder te geven. Laten we eerst eens even voor uh, het over uh, andere goede doelen hebben... en, en ook uh, succesvolle goede doelen. Uh, eerst inzoomen op die waarom-vraag. Um, want dat is een belangrijk deel van jouw uh, uh, onderzoeksterrein ook, uh, mm -hmm. neem ik aan. Ja? Uh, namelijk, waarom geven mensen nou eigenlijk? Dat is ja. een ontzettend brede vraag, denk ik, voor jou. Terwijl het voor mij een hele simpele vraag is. Dus mm -hmm. ik stel hem. Waarom ja. geven mensen? Nou, dat loopt dus zo ontzettend uiteen. Dat verschilt ontzettend van situatie naar situatie... en van persoon tot persoon. Daar... Daar kan je heel veel interessante dingen aan, uh, aan vinden. Uh, als je terugkeert naar de vraag van... doen mensen het uit zichzelf, voor zichzelf of voor de ander... nou dan is in grote lijnen het antwoord dus... meestal vooral voor zichzelf. Maar dat komt ook omdat er altijd wel weer leuke dingen aan het geven zitten... die leuk zijn voor jezelf. Er zijn maar, ook gewoon weinig situaties waarin je er niks aan hebt. Dat is vermomd egoïsme wat je nu formuleert? Ja, ja. en dat kan dus bijvoorbeeld zijn... Dat er een bepaalde sociale druk is. Dat je, dat je weet dat andere mensen het positief zouden waarderen... of dat je hoopt of verwacht dat andere mensen dat zouden doen. Dat is voor de bühne dus? Ja, ja, window dressing, Ja, inderdaad. Als we onderzoek doen naar bedrijven... dan is dat ook altijd de eerste, de eerste verdachtmaking. Nou, bedrijven die geven wel, maar dat doen ze vooral... om een mooi, mooi weer mee te spelen... Nou, dat, dat is niet zo eigenlijk. Bedrijven geven best veel. Uh, 1,4 miljard euro per jaar in Nederland nu. Hebben we als laatste cijfer uitge, uitgevonden. En nou, dat is wel gedaald door de crisis. Maar wat er vooral is gedaald is de sponsoring. En niet zozeer het, de giften zonder tegenprestatie. Ah, oké. Okay. Daar is natuurlijk een verschil tussen. Ja, sponsoring betekent dat, dat, dat is dat. Daar zit een egoïstisch doel achter. Bedrijven willen ze profileren. Juist, dat is de, de window dressing. Dat is het ja. reclame maken. We een, bordje, een bordje in de tuin, zeg maar. Um, maar ja, heel vaak vragen bedrijven helemaal niet een tegenprestatie. Dus een, een groot deel van het geven door bedrijven, dat is zonder tegenprestatie. Dat noemen we echt giften, niet sponsoring. En ja, die zijn niet, niet afgenomen sinds 2008. Maar ik 2000. hoor je eigenlijk twee, twee belangrijke redenen noemen waarom mensen uh, uh, geven, namelijk... Mm -hmm. Vermompt egoïsme. Ja. Uh, die term heb je over zelf bedacht, heb ik van je geleend. Oh. Uh, en, en dat staat op je, op je website, maar dan het Engels. En altruïsme. Mm -hmm. Dat zijn de twee, twee hoofdredenen waarom mensen geven? I ja, ja. En je zou er natuurlijk ook zelf indirect weer uh, iets van terug kunnen krijgen. Mensen krijgen ook wel eens cadeautjes. En uh, nou ja, het zijn heel interessante experimenten... bijvoorbeeld met het betalen van mensen die bloed geven in Nederland... Als je bloed geeft aan de bloedbank, ja, dan doe je dat vrijwillig en onbetaald. Dat is nou echt altruïsme, denk ik. Maar uh, er zijn andere landen waarin bloeddonoren worden betaald. Gewoon in, in harde euro's. De, en ja, je zou je afvragen van, moet je daar aan beginnen? Nou, als mensen al bloed geven en je gaat ze er geld voor betalen... dan komen ze niet meer terug als je, er, als je stopt met betalen... Dus daarom betalen wij in Nederland bloeddonateurs niet. niet. En er zit een gezondheidsargument achter. Als je mensen gaat betalen, ja, wie krijg je dan binnen? Krijg je allemaal mensen die bloed willen geven... omdat ze erg geld nodig hebben. Ja. En dat zijn niet altijd de meest gezonde mensen. Ja, de meest wanhopige. Mm -hmm. uh, maar als je dat doortrekt naar, naar goede doelen... Uh, en, en, en je gebruikt het woord cadeautjes weer, wat, wat is je conclusie dan? Wat effect heeft dat? Nou, cadeautjes werken... De, vandaag ook uh, kwam de fondswerver van het Universiteitsfonds in Utrecht even naar me toe. We hebben een leuk experiment met ze gedaan. En hij zei, we hebben nu iets nieuws gedaan en we hebben mensen een cadeautje gegeven. Als ze 75 euro geven, krijgen ze een boek. En dat helpt, want er zijn veel meer mensen die nou 75 euro gaan geven. En dat boek, ja, hij zei niet wat het kostte... maar dat kost altijd minder dan die 75 euro, veel minder. Dus het is per saldo een winstmaker, zou je kunnen zeggen. Dat werkt. En dat trekt misschien mensen aan. Mensen vinden het ook leuk om iets terug te krijgen. Maar je moet je natuurlijk wel... Gaan afvragen van wat betekent het op lange termijn voor deze donateur? Ja, nou, Als... we, we gaan zo even, gaan even muziek draaien. En ja. dan, dan pakken we even een, een voorbeeld erbij. Want dat is wel interessant in dit verband, namelijk de 6 Albu6 is een, een hele grote actie jaarlijks. Um, er, en daar staat helemaal niks tegenover. Laten we dat vergelijken even vasthouden. Super. Gaan we zo meteen verder praten? De gast René Bekkers, um, bijzonder hoogleraar sociale aspecten van pro-sociaal gedrag aan de Vrije Universiteit. Um, en is mijn gast in dit uur. Niet het soort muziek wat we heel vaak horen in uh, Krasdooene, maar ook wel eens een keertje heel erg leuk uh, om te horen. Het is een beetje jeugdsentiment eigenlijk voor mij. Rush was dat, de Canadese band. Uh, The Big Money heet het nummer. René Beckers, ja, we hebben het over geld. Uh, of we hebben we eigenlijk helemaal niet over geld vandaag? Ja, Eigenlijk hebben. Ik moet even. Ja, kijk, daar is hij weer. Ja. Het rode knopje. Het, het rode, rode, rode lampje. Broer. Heel goed. Dat jij dat ja, Eigenlijk hebben we, het, hebben we het over geld als uiting van iets anders. We hebben het over maatschappelijke betrokkenheid. We hebben het over, mensen willen ergens bij horen. En willen er een warm gevoel bij hebben. Willen er iets voor doen. Dat is waar we het over hebben. En dat geld, ja, dat is wat daarna komt. Het grappige is uh, dat ik, ik sinds een tijdje als bestuurslid... een heel klein rolletje, heel klein rolletje, bescheiden rolletje mag spelen bij alpdu um, En een van de eerste dingen die ik geroepen heb... is dat wij een organisatie zijn, wij alpdu die ver mensen verbindt. En geld ophalen is een bijproduct. Ja, nou precies. Uh, dat is wat je bedoelt? Dat is precies wat ik bedoel. Want ja. Aanvankelijk werd, werd er wat wazig gekeken. Van ja, we houden toch vooral geld op. Ja, zeker. Maar dat is meer een bijproduct. Het is wel ontzettend belangrijk, natuurlijk. Maar die verbindt het. Ik, weet, ik weet nog dat dat was datgene wat ik zo mooi vond. Vind, moet ik zeggen. Dat ja, mensen dat is, dat... schouder aan schouder voor hun doel strijden. Nou, dat, dat moet je ook willen. Want dat is wat mensen verbindt. En waardoor je een organisatie succesvol en levend houdt. Ja. Als ik nu een goed doel ben. Ja. Is dat dan datgene waarop ik moet hameren? Waar, waar, waar ik. Uh, uh, het, het lampje op moet zetten, zeg maar? Nou, dat is het algemene uitgangspunt. Dat is het, het principe. Maar ja, dan komt natuurlijk toch de vraag... hoe gaan we dat organiseren? En ja, dat is een praktische, een praktische vraag. we het even over Alpe hebben als fenomeen. Even los van mijn eigen betrokkenheid. Wat, wat maakt dat een fascinerend fenomeen? Alpe is ontzettend succesvol. Kijk, uh, KWF is natuurlijk al, een, al, al jarenlang... een bekende organisatie in Nederland... Um, maar het is in korte tijd zo'n uh, zo grote groeier geworden. Um, ja, dat, dat, dat levert gewoon heel erg, uh, heel erg veel energie op En geld natuurlijk ook. Maar ja, iedereen kent wel iemand die meedoet of mee wil doen. En dat je niet allemaal mee kan doen, dat, dat is een mooie... Een mooie succes. Is die verbondenheid, die losverbondenheid die mensen voelen... omdat mensen natuurlijk een verhaal hebben... of al zelf met kanker te maken gehad of een familielid... is die verbondenheid is dat inderdaad datgene wat dat zo succesvol maakt? Ja, dat is de kern. Ja, het, je, ja het is, er zitten heel veel interessante aspecten aan. Je wil, je wil iemand eren. Je wil nog voor iets, iets voor iemand doen, ook al is die er niet meer... Je wil iets doen voor mensen zoals diegene die jij hebt verloren. Of die je misschien nog wel hebt, maar ja, waarvan je weet dat het niet heel lang meer duurt. Ja, dat, dat raakt je. we eens even naar de andere kant van het spectrum kijken. Onlangs mislukte een televisieactie voor Syrië jammerlijk. Ja. Waarom? Ja, daar zijn heel veel redenen voor te noemen. Het belangrijkste is denk ik, de meeste mensen wisten er niks van. Kijk, je kan... Je kan plannen dat het een succes wordt, en dan wordt het het niet. Maar je kan ook plannen dat het geen succes wordt. En dat is, dat is daar, denk ik, wel gebeurd. Maar er was toch heel veel aandacht op radio en televisie voorafgaand eraan? Nou, ik wist helemaal niet dat het was. En dan ben ik degene die dat moet onderzoeken. Dus ik zou denken dat ik dat van tevoren wel had geweten. Onbekend maakt onbemind. Uh, maar is, is het, zijn er nog andere factoren die daar een rol speelden... in dit specifieke ja. geval? Ja, natuurlijk. Kijk, mensen geven liever wat voor een doel dat waarvan ze weten, dat levert concreet direct succes op. En uh, mensen stellen altijd vragen over wat gebeurt er met geld... dat naar een land gaat waar een dictator aan de macht is. Komt mijn geld dan wel goed terecht? Het is natuurlijk ook heel moeilijk werk in Syrië. Ja, met heel veel uh, uh, uh, splintergroeperingen... waar we al helemaal niks mee te maken willen hebben. Nee, dus uh, ja, ik snap dat mensen daar vragen bij hebben. Maar dan is het ook extra nodig natuurlijk. Als je kijkt naar... naar uh, um het, het uh, altruïsme waar we straks mee begonnen. Is er een in te ontdekken? Neemt dat toe, neemt dat af? Verandert dat van vorm? Ja, dat uh, verandert van vorm. En uh, ik, ik spij, het spijt me om te moeten zeggen dat het ook afneemt. Kijk, um, je kunt kijken naar het gedrag, naar het geefgedrag... en dan neemt dat af door de economische crisis extra. Maar eigenlijk is er al langer een negatieve trend te zien eigenlijk neemt al langer, als je kijkt wat huishoudens uitgeven... aan goede doelenorganisaties, aan giften... als percentage van hun inkomen, dan neemt dat al af nou, sinds 2003. En dat is natuurlijk ruim voor de economische crisis. Dus daar heeft het niks mee te maken? Nou, de economische crisis heeft het nu de afgelopen twee jaar wel sterker doen afnemen. Maar al langer is er dus een negatieve ontwikkeling in het geefgedrag... als je het relatief bekijkt. En we ja. zien dat dus ook terug als je mensen de vraag voorlegt... hoe belangrijk vind je het om andere mensen te helpen? Ja, eh, heel veel Nederlanders zijn het met die stelling nog steeds eens. Of helemaal eens. Maar de, dat percentage loopt wel terug. Heeft dat ook een relatie met het afkal van de... Uh, uh, uh, draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld? Ja, dat ook, denk ik, ja. Ontwikkelingssamenwerking is over het algemeen... zou je kunnen zeggen het meest altruïstische doel. Want daar heb je zelf niks aan. Het is niet dat, dat je de sportclub van je kinderen wat geld geeft... of dat, daar, dat je daar vrijwilligerswerk voor doet. Nee, je geeft echt iets weg aan, aan een onbekende ander... helemaal aan de andere kant van de wereld. En dan is het ook nog vaak zo dat je niet precies kunt zien... wat er met je geld of, of je, je energie gebeurt. Ja, en dat heeft het nog verergerd. Want... De, de mate van vertrouwen in goede doelenorganisaties... Die is de afgelopen jaren ook systematisch aan te afnemen. Doen ontwikkelingsorganisaties het goed? Nou ja, doen ze het goed? Ik denk dat in Nederland eh, ontwikkelingsorganisaties... het over het algemeen vrij goed doen. Er zitten natuurlijk ook... Ja, niet, niet alle organisaties zijn even effectief en even, even goed bezig. Dat kan ook niet. Maar ja, eh, ik denk dat heel veel organisaties in Nederland dat wel goed doen, ja. Wat is het maatschappelijk belang van filantropie? Uh, het maatschappelijk belang, ja, je kunt het in die, in die euro's uittellen... Uh, uit of in het aantal uur dat mensen vrijwilligerswerk doen. 1,6 miljard euro... Uh, nee, 1,6 miljard uur vrijwilligerswerk per jaar doen Nederlanders. En daar staan we heel hoog mee, hè, internationaal? Ja, ja. 38 procent van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Nou, er zijn niet veel landen waarin dat ook zo hoog is... Um, dus daar, zo, daar kun je het aan zien, maar je kan het ook zien in, op een andere manieren. Ja, wat doet, wat doet de filantropie? Wat doet onze maatschappelijke betrokkenheid allemaal? Nou ja, bijvoorbeeld Op de Zes, je noemde het al, maar er zijn nog veel, er zijn zoveel initiatieven in Nederland. De, zet twee Nederlanders bij elkaar en je hebt een stichting. Ja, ik denk dat komt er nog een gezin Zet twee Nederlanders bij elkaar en je hebt een stichting. Uh, dus maatschappelijk heeft het nut, mm -hmm. uh, omdat het mensen ook verbindt. Ja. Yeah. Um, het heeft financieel nut, ook omdat we daarmee geld uitsparen, toch? Vrijwilligerswerk betekent gewoon dat je daar geen beroepskrachten voor hoeft uh, te gebruiken. Ja, precies. Nou, als mensen onbetaald wat willen doen... Ja, dan hoef je er niet voor, de, voor te betalen, dus zo kan je het ook zien. Um, die hele economie die daaromheen hangt, betaald of onbetaald... onbetaald natuurlijk in veel gevallen, maar in sommige gevallen ook betaald... Um, die is van belang. Zie je dat nou ook afnemen vrijwilligerswerk neemt? Niet af, toch? Nou, dat is de afgelopen twee jaar ook afgenomen... En daar hadden veel mensen misschien verwacht, ja, werkloosheid neemt toe. Mensen denken misschien, ik ga wat nuttigs met mijn tijd doen, dus ik ga vrijwilligerswerk doen. Misschien ook wel een beetje om, ja, met de hoop om daarmee weer terug de arbeidsmarkt op te komen. Ja, um, dat, is, dat gebeurt toch niet. Dat, uh, mensen die vrijwilligerswerk doen, zijn over het algemeen ook actiever in het betaalde werk. En het zijn dezelfde soorten mensen die actief zijn in, in allerlei terreinen, betaald en onbetaald. Betekent dat dat wij toch langzamerhand in een egoïstische samenleving belanden? Ja, als je een cultuurpessimist bent wel. Ben je dat? Nee. Dus? Dus het glas is niet half, uh, half leeg. Dus belanden we niet in een steeds egoïstische samenleving? Um, nou ja, Goh, er zijn geen problemen, er zijn uitdagingen. Ja, ah, wat een dooddoener, hè? Erg. Uh... Ja, dat is, ik ben een dat je het zelf zegt. Ja, ja precies. Ja. Nee, ja, onder nou ja... Goed, egoïsme is zo'n beladen term. Maar op het moment dat, dat het niet meer over die ander gaat... gaat het dus over jezelf. Meer smaken zijn er niet, toch? Nee, nee die twee dingen die zijn wederzijds uitsluitend. Ja. nou goed, de, de formulering is van mij... en die vind je waarschijnlijk een beetje te naar om over te nemen. Ik zou zeggen, uh, gaan we kijken hoe we van dat verhulde egoïsme of vermomde egoïsme creatief gebruik kunnen maken... om er toch wat, toch wat meer maatschappelijke betrokkenheid uit te krijgen. En waar zit dan de grote uitdaging voor organisaties die zich daarop richten? Um, hoe maak je het leuk voor mensen... zonder dat ze alleen maar er tijd of geld insteken omdat het leuk is? Goed, dat is een mooie ding. Even, even nog één ding... Um... Als het puur om dat financiële aspect gaat... is, is dan zeg maar het geven, is dat een, een, een, als je naar de lange termijn kijkt... echt lange termijn, is dat een aflopende business of helemaal niet? Nou, ik denk uh, niet per se. Uh, heel belangrijk is dus uh, de, de ontwikkeling uh, op, de, op de huizenmarkt. In Nederland is die jarenlang heel positief geweest. Nu zit dat in het slop. Als dat op een dag weer omhoog gaat... Ja, dan, gaat het, dan gaat het met het geven ook weer omhoog. Want mensen geven uit het gevoel van financiële zekerheid. Aan de andere kant is het zo dat we hebben nu... Kijk, we hebben een crisis, maar we hebben ook heel veel ouderen in Nederland... die gewoon ook nog heel veel vermogen achter de hand hebben... die dat nou, niet gekregen, maar ook verdiend... of, of ja, in een mooie tijd zijn uh, ouder geworden... en. Uh, ...vermogen hebben kunnen opbouwen. Ja, de KNRM, de Nederlandse reddingsmaatschappij... ...die vaart ongeveer met een vloot die bestaat uit legaten. Volledig betaald, nu niet, wil je zeggen volledig... ...maar grotendeels betaald door. Ja, en dan is er nog een wachtlijst uh, om, om een boot te kunnen kopen ook. Dus ja, nee, wat, uh, bij die organisatie gaat dat echt heel goed. En er zijn heel veel andere organisaties... In, uh, ...die uh, een toenemend uh, inkomen uit uh, nalatenschappen erfenissen krijgen. We zijn uh, aan het eind gekomen van dit uren, nee... Goh, wat gaat dat snel. Ja, ik vond het buitengewoon aardig en buitengewoon interessant. Dank. dank. Heel veel dank René Bekkers dat jij mijn gast wil zijn... in dit eerste uur van Kazeloenen. In het tweede uur van Kazeloenen gaan we het uiteraard ook hebben... over geven en alles wat ermee samenhangt. De vraag is, waar zet u zich voor in? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeloenen. 0800-1121, mail ik naar kazeloenen.ncv.nl Waar zet u zich voor in? René Bekkers, bijzonder ook leraar sociale aspecten... Eh, aan de Vrije Universiteit. Dank. En veel succes met jouw werk in alle onderzoeken. Dank je wel gedaan. Dag. Ja. Ik. Ik. ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV. De NTR presenteert... De Spin, een radiocrimie in 70 delen, geïnspireerd op de IRT-affaire. De kans dat er morgen een minister moet opstappen is een heel Gaan. klein. Alles volgens een boekje binnen dat team zijn methodes gebruikt. Aflevering 19. Geld, geld, geld. geld. geld. Ja, Nora, 1-2, bam! 1-1, ja! Kom op, nog een keer, links, links, bam! Lekker, 1, 2, pas. Ja, lekker. Oké. Okay. Even, even, even uitblazen. Even uitblazen. Waarom? Nou, je bent moe. Wie zegt dat? Normaal gesproken ben je nu moe. Jij misschien. Ik niet. Ja, oké. Okay. Je bent niet moe. Dat is dan jouw geheim, maar ik moet even uitblazen. Hm... Mm, Regilio? Ja? Waar was je de afgelopen dagen? In mijn velletje. Hoezo? Wasse wat. Sherman, die keek zuur, man. Dat wil je niet weten. Ik was even uitlogeren. Waar? In een drie hotel. Nou, kom op, dan gaan we weer. Alles heeft zijn prijs. De liefde, vrijheid, principes... en ook een door de politie in beslag genomen lading hash. Door stom toeval had de Amsterdamse politie... de chauffeur van mijn informant gepakt met 500 kilo. Nu moest Sherman een boete betalen aan Armin. Een boete van een half miljoen. Eén, twee, kom op. Rechtsuit. Een half miljoen. Hé, hey, Regilio. Hé, hey, baas. Kom even mee. Regilio. Uh... Sorry, man. Ik wist niet dat je zoveel risico liep. Ik, ik heb daar niet genoeg bij stilgestaan. En... Kan gebeuren, baas. En dat je niks hebt gezegd, jongen. Natuurlijk ik... niet. Ik praat nooit over dingen die geheim zijn. Stap met vitamine erin en zo. Dan stel ik heel erg op prijs, Degilio. dat weet je. Zei je nou, eh, uh, prijsbaas? Wat, wat, wat, wat bedoel je? Nou ja, prijs. Dan moet het ook geheim blijven, Degilio. 7, 8, 9. .4001. Sorry. Sorry. Slecht geslapen? Nou, zeg maar niet. Niet geslapen. Slecht geweten. Stil nou. 1, 2, 3, 4, 5. Mooie prospectus, hoor. Pijper is er ook bij me. Kijk nou, toch eens. Wat een schitterende artist-impression. Ja. Ik zou dan zo willen wonen, weet je dat? dat penthouse, helemaal bovenin. Oké, okay, ik geef het op. Tel het zelf maar even uit, wil je? Vandaar kijk je uit over de hele Zuidas, als een... Als God over zijn schepping. Nou ja, zeg, dat zeg je mooi. Hey. Alleen zal God er niet zoveel aan verdienen als jij. In vergelijking daarmee is dit allemaal... Uh... Peanuts! <laughs> Peanuts, ja. Thee! Heb je geen koffie? Natuurlijk ja, heb ik koffie. Hey, en meneer, gaat het nou echt gebeuren? Zal ik het nog meemaken, denk je? Zal ik die Zuidas nog in levende lijven kunnen aanschouwen? Binnenkort gaat de eerste spalen de grond in. Dat wordt nog een hoop werk, ook voor jou. Zorg maar dat je uitgeslapen bent tegen die tijd. Hé. Hey. Hé. Hey. Ook toevallig, maar waar is de hond? Even niet. Even geen humor over honden. Oké, okay, oké. Okay. Dan geen humor... Ik heb er helemaal geen zin in, grappen. Maar heb je wel zin in? Wat gaan we doen met het half miljoen? Heb je een suggestie? Als ik niet heel gauw een half miljoen gulden heb... dan ben ik dood. Hartstikke dood. Zie ik eruit als iemand die even een half miljoen uit zijn binnenzak haalt? Jij hebt me hierin getrokken, compaille. in die hele shit. Dus jij haalt me er ook weer uit. Een half miljoen? En dan ben je van me af. En ik voor jou. Hoezo? Wat nou hoezo? Je denkt toch niet dat ik nog verder ga met je, toch? whatever you are forgive me oh shit nee nee ah oh. ah oh, verdomme godverdomme zonde hoor ja shit die bumper mooie oh, bak heeft eh uh, had ja had andere. Dat is ook al zo'n mooie auto. Huh? Ach, ook dat nog. Is meestal zo. Eén botsing, twee deuken. Wat verdomme. Zo. Worden huh? we intiem? Ik bedoel jouw auto en mijn auto. Armin, is ook wat? Ik zit te wachten binnen. Ik denk waar blijft die ook bij zijn klap? Zullen wel twee auto's zijn, dacht ik. Even kijken. Zijn het mijn auto en jouw auto? Lekker Niet. hoor, vriend. Me eerst laten wachten en dan motoren naar de gallemise, op. Sorry, sorry. Het spijt me heel erg. Ik zou... Kom, kom nou eerst maar even binnen, man. Hè? He? Heren, koffie. Dankjewel, dame. Ja. Hé, hey, hoor je dat, William? Hé, wat? Die dame zegt heren alsof ze er vies van is. Het ja. niks boven een bak koffie als het koffietijd is. Ja, waar kan ik je mee helpen, Armin? Ik wil een beroep op je doen. Als fiscalist. <sus> Moet dat nu? Ja, gisteren kan niet meer. Ik ben geen fiscalist meer. Sinds wanneer niet? Sinds ik ben overleden, Armin. Ik, ik ben het lijk van een fiscalist. Oké, okay, oké. Okay. Over de doden niets dan goed zeggen oh, we, toch? Maar wanneer denk jij weer te leven? Uh, morgen, oké? Okay. Het spijt me, maar ik ben niet voor niets tegen die auto van je aangereden. Morgen zet ik mezelf weer aan en dan gaan we verder, oké? Okay? Oké okay, dan. Rust helemaal maar uit. Ben je morgen weer paraat, hè? Fris als een hoentje. Ja. Helder als gras. Dan regelen we die autoschade ook even, morgen. Uh, huh? hoe komen we zo snel aan een half miljoen? Tja, ik weet het niet. Om nu weer dat criminele geld in te zetten... Nou, dat moeten we niet doen, Nee. nee. De totale lening die wordt dan zo hoog. Mm -hmm. ja, ik vind het ook een raar idee dat wij een crimineel als in Oost... een half miljoen toestoppen. Oh, maar ik wel. Maar wat moeten we dan? Als we niets doen, hangt mijn informant. Maar die heeft er nog een partij hash liggen. Ja? Ja, kan hij die niet verkopen? Ja, en dat geldt voor de boete gebruiken. Van mij mag hij. Als hij alles maar netjes aan ons doorgeeft. Want als hij niet voor ons werkt, is meneer een gewone crimineel... en kunnen we niets anders doen dan hem oppakken. Ik denk niet dat hij dat wil. Hij wil eruit. Uit de handel? Hij klonk nogal serieus, maar dat kan niet. In ieder geval gaat hij niet handelen om die boete te betalen. Hoofdpijn? Ik masseer mijn hersens. Een mond koffie? Ja. Ik weet het. Ja, ik, ik weet hoe we het doen. Oh? We geven hem nu dat geld. Ja, dat kan even niet anders. Maar daarna stoppen we met die tipgeldregeling. Ik begrijp hem wel. Die man loopt serieuze risico's. Ja, dan is dat tipgeld maar een lullige fooi. En als we hem nou gewoon laten handelen... hem verantwoordelijk maken voor die hele flikkerse zooi, inclusief de boetes... dan houdt hij serieus geld over. En ben ik benieuwd of hij nog steeds wil stoppen. En dan hoeven wij geen verantwoording meer af te leggen... voor dat tipgeld en al die onkosten. Ja. Dat geeft ons meer vrijheid als team. Ja. Nou, wat kijk je nou weer bedenkelijk, meneer Hofstra? Ja. En als mijn informant niet wil? Dan pakken we hem op voor de partij hars die hij nog heeft liggen. Hey, Saskia. Stop maar even. Je vader hem zo. Je weet dat hij liever niet heeft dat ik jou laat sparren, dat weet je. Hij is bang voor je gezicht en... Het is mijn gezicht, ja? Ik heb het hem beloofd. Dus kappen. Nog even. Kom op, nou! Saskia, Nora, stoppen zeg ik! Hé, hey, Sherman! Hé, kom bij Ah, uh, die Paps! Dames, stoppen! Doe je mij Paps? Ja, soms. Hmm. Sherman, kunnen we met elkaar even spreken? Over een uur. Uh... Ja. Zag je niks? Ik? Zien? Wat, wat, wat, wat moet ik zien? Sparren? Sparren? Ik was aan het sparren met Nora niet erg. Wat? Oh, als je me maar geen paps noemt. Of een uur in het park, oké? Okay. Ik ga naar huis, William. Oh, is het weer zo ver? Ik heb hard gewerkt. Ik heb recht op een beetje ontspanning. Zorg maar dat je niet verslaafd raakt aan die troep. Oh, dit is geen troep, Helga. Er is veel te duur voor. Ik noem het troep. Maar kook is niet verslavend. Weet je dat niet? Je hebt altijd lekker kunnen kletsen, William. Je zou het een keer moeten proberen, Helga. Hé, hey Sherman. Laten we even een stukje lopen, ja? Het wordt fris. Als de rechterhand slaat, moet de linkerhand strelen. Zo pakte ik Sherman aan. Ik sloeg en ik streelde. Slaan door te dreigen. En strelen, dat doe je nog altijd het beste met geld. Zeg het eens. Het is heel simpel. Wat? Je krijgt je half miljoen. Oké. Okay. Op één voorwaarde. Je gaat door met het importeren van hasje. Ik dacht het niet. Dan geen half miljoen. Ik heb je toch gezegd dat ik hem even wil stoppen. Als jij wil stoppen, moet je vooral stoppen. Maar dan geen 500.000. En we pakken je voor die partij harsende loods. Manotje. Hé. Hey. Wat nou? Ik was nog niet uitgebracht. Ja, maar ik wel. Nee, dat ben je niet. Sherman. Sherman. Moet ik mijn mannen waarschuwen? Weet jij wat het verschil is tussen een crimineel en een politieman? Huh? Weet je dat? Een crimineel is betrouwbaar. Luister, ik heb een idee. Geen interesse. Geld, Sherman, veel geld. Als jij blijft importeren... mag je dat geld houden. En dat moet ik geloven. Heb ik je ooit belazerd? Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Even voor de duidelijkheid. Jij geeft me nu... Een half miljoen. Uh -huh. En als ik blijf handelen, dan mag ik de winst voor zelf houden. Ja, maar dan moet je wel voor ons blijven werken en alles rapporteren. Deal of geen deal? U hoorde onder meer Hein van der Heide, Remy Sambo en Sanne de Hartel. Regie.